Drie uur, Christian Wonenbakker met het NOS-journaal. De NAVO wil nog deze maand stoppen met de missie in Libië. Topman Rasmussen maakte gisteravond bekend dat er volgende week een definitief besluit valt. Vliegtuigen blijven voorlopig nog verkenningen uitvoeren om in te kunnen grijpen als burgers gevaar lopen. Familie van Gaddafi in Algerije eist intussen dat zijn lichaam wordt overgedragen aan bevriende stamleden in Sirte. De begrafenis van Gaddafi is uitgesteld om een onderzoek naar de omstandigheden rond zijn dood mogelijk te maken. Bij zijn aanhouding leefde Gaddafi nog, maar er bestaan verschillende lezingen over hoe hij om het leven is gekomen. Op videobeelden is te zien hoe een gewonde Gaddafi na zijn aanhouding wordt belaagd. De hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN noemde de beelden verontrustend en riep op tot een onderzoek.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 Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij het tweede uur van onze uitzending deze week. Er staat Christina Deutekom iets prachtigs te wachten, komende woensdagavond in Carré. Dus dat leek mij een mooie aanleiding om eens op zoek te gaan naar een interview met haar. Daar blijken er dan niet veel van te zijn, dus we moeten er enige jaren voor terug in de tijd. Naar 1994 met een aflevering van een leven lang. De veelgeprezen en bejubelde sopraan werd in augustus 80 jaar. En op 26 oktober, aanstaande woensdag dus... brengen vrienden en vakgenoten ter gelegenheid van dat heugelijke feit... in Carré een hommage aan haar. Gepresenteerd door Ernst Daniel Smit. Deutekom brak in 1963 door met haar vertolking van Kuningin der Nacht... en zong vervolgens in alle grote operahuizen van de wereld... Om gezondheidsredenen heeft zij haar actieve carrière in 1984 moeten staken. Carrie de Zwaan was in 1994 in deze bijdrage van de NOS in gesprek met Christina Deutekom. Christina Deutekom heeft een grote internationale carrière gehad. Ze groeide op in een muzikaal Amsterdams gezin... werd ontdekt bij de operettevereniging en reisde vanaf 1963 de wereld rond. Ze opende het seizoen van de Metropolitan Opera in New York... werd in 1973 in Milaan uitgeroepen tot de zangeres van het jaar... en was ook in Nederland de lieveling van het publiek. La Deutekom zong Mozart, Verdi, Bellini, Donizetti... De vele beroemde operettes. Toen ze in 1987 om gezondheidsredenen afscheid moest nemen, herinnerde iedereen zich nog haar sensationele debuut als koningin van de nacht in de taalbevleuten van Mozart. en uh, weggegaan met die koning in de nacht. Uh, dat is natuurlijk het makkelijkste om, om daar de hele wereld mee rond te reizen. En uh, ik ben eigenlijk niet meer terug geweest in Nederland. Dus dat is het bijna tien jaar gedaan, hè? Ja. Was, was het een, een, een leuke rol om te doen? Nee, dat is het niet. En uh, wel in het begin natuurlijk. Omdat je ziet uh, wat voor effect het heeft. Maar... Uh, toen ik de eerste grote rol gedaan heb... dat was Cosi van Toeten, de Fio de toen dacht ik, ja, dit is het. He, want je zit in het heel stuk, je loopt het... Uh, de hele avond loop je mee, terwijl je koning in de nacht... dan uh, zing je je aria. Als hij niet zo goed gaat als dat je wil... dan pieker je daarover tot na de pauze... en dan zing je weer je tweede aria. En dat is het. Dus je zit wel een uur, een half uur in je kleed. Zeker. En je neemt geen deel aan dat wat op het podium gebeurt. En dat vind ik zo... Uh, dat vind ik gewoon het allervervelendste van die partij. Terwijl hij niet makkelijk is. Toch? Nee, hij is moeilijk. Hè? En het moeilijkste is om de, die anderhalf uur wachten te overbruggen. Hè? Die spanning erin te houden. Ja. Uh, ik puzzelde meestal. Voor zover. <lacht> <lacht> <lacht> hey, maar uh, ik had niet eens het geduld uh, om... om... De handwerken, wat je ook wel veel ziet... heb ik er um, gewoon nooit van gehouden om dat mee te slepen. Maar daar had ik het geduld niet voor. En puzzelen, ach, het was meer een houding. Hè? Maar je kunt niet... Uh, dat is het vernuikende van deze partij dat je niet uh, relaxed even naar de kantine kunt gaan... en een kopje koffie drinken of wat ook. He, want uh, ja, mij irriteerde dat die mensen die daar maar zo luchthartig zaten te praten... en helemaal niet dachten dat jij dan nog de moeilijkste aria uh, moest uh, zingen. He, dus het is geen leuke partij, vind ik. En welke rol die u gedaan heeft, voelt u zich het meest vervangen? Uh, het is niet een kwestie van één rol. Uh, het is meer uh, de vrouwen... He, dus meer het karakter van de vrouwen. En dat uh, loopt van Amelia uit uh, de um, balle tot uh, slechte vrouwen zoals Abigail uit. Uh, he, want het is heerlijk natuurlijk dat je. dat je kunt fantaseren dat je. in dit geval een machtswellusteling uh, bent en zo, hè. Dus je kunt diverse gedaantes aannemen. Het moest voor mij... Uh, het fijnste vond ik iemand met karakter. Goed of slecht, maar een karakter. Donne Anna bijvoorbeeld, Don Giovanni. Ja, daar, uh, ja het is mooie muziek, en, enzovoort, enzovoort. Maar ik vind het eigenlijk een beetje... Een hele vervelende vrouw. Omdat ze die, uh, die man... Uh, geen één keer zegt, ik hou van je... maar toch steeds in een bepaalde positie manoeuvreert. Dat als karakter vind ik er niet prettig. Maar een vrouw die staat voor dat wat ze wil... ja, dat vond ik heerlijk. Dat zijn mijn favoriete rollen. U heeft eigenlijk heel veel verschillende culturen gezien. De Amerikaanse, de Italiaanse, de Nederlandse. Wat zijn de verschillen tussen die verschillende culturen? Uh, het verschil is het publiek. Het verschil is het publiek waar het uitbarst in de bijvalsbetuigingen, zoals dat, dat zo mooi heet. He, de Italianen, uh, uh, natuurlijk uh, kennen ze de tekst. Uh, kennen ook de meeste Nederlanders. Maar het zegt veel meer. He, er is in, uh, in Lucierilamo bijvoorbeeld, zegt de broer tegen Lucia... Ah, oh, uh, daar komt de talenmoe. En dat is voor haar de doodsteek. Dat is de Talmud. En het zijn maar drie woorden, vier woorden van alle tweede kanten. En het zegt ze hier niets. Dat is toch zo'n cruciaal punt in de Lucia. Als daar uh, de tenor, die, die dat is vlak voor de, de, de eerste finale. En als de tenor daar geen bijval krijgt. Van het publiek in Italië. Dan is hij van slag. Dan heeft hij gefaald voor zijn gevoel. En dus het heeft niets te maken met een hoge nood. Maar het heeft te maken met de intentie waarop dat uh, mee gedaan wordt. En dat ligt aan het publiek. En kregen u het nou ook dat u heel erg in Italië ging reageren op het publiek? En andersom in Italië? Ja, je doet het anders, hè. De, de sentimenten liggen heel anders. En... en, en, en... Ik wist ook precies hoe lang of ik uh, een pianissimo, pianissimo noot aan kon houden en, en al dat soort dingen. Je, je speelt, natuurlijk speel je op je publiek. Tuurlijk. Doe je ook concessies aan het publiek? Ik denk dat ik dat nooit gedaan heb. Maar misschien dat ik dat wel onbewust gedaan heb. Want ja, ik heb uh, niet alleen daar gezongen, maar gewoond en geleefd. He, dus je krijgt het toch. Uh, bepaalde dingen van mee, die blijven hangen. Maar concessies in de zin dat je bijvoorbeeld... eigenlijk vindt dat je heel erg pianissimo ergens moet zingen... maar je oh, weet nee. dat het publiek het hart heel nee. Nee. gewend is. Dat niet. Nee. nee. Dat, uh, maar ik geloof niet dat dat voor sopranen zo uh, veel vraag is. Dat, is, dat uh, geldt meer voor de tenoren. Hè, als die, uh, en want als we kijken bijvoorbeeld naar, naar de hoge noten... in Aida voor de tenor, Er dus staat pianissimo geschreven... Maar als hij dat doet, dan komt er een fluitenconcert natuurlijk. Dus dan moet hij wel. Ja, natuurlijk. En Amerikaanse cultuur, opera-cultuur? Uh, ik vind het hartverwarmend om te zien hoe de mensen uh, openstaan... Om, om dingen te leren en naartoe te gaan. Want de theaters zijn meestal uitverkocht. En de Nederlandse cultuur, de Nederlandse opera-cultuur? Ja. ja, daar ben ik mee opgegroeid, hè. Dat uh, is voor mij ook helemaal nooit de vraag van, is opera dood? Nee, dat, uh, daar ben ik mee opgegroeid. Ik denk dat ik een jaar of twaalf was dat ik uh, naar de opera ging. En van genoten heb. En... Was er altijd uw droom om zanger te worden? Nee. Nee, ik heb nooit gedacht dat ik dat uh, in mijn was had. Ja, dat ik iets bijzonders had. Nee. Hoe is dat toen gegaan? Ja, um, ik heb wel altijd gezongen. Zo van kinderkoren en kinderoperettes en operetteverenigingen. En uh, um, a -koren en al dat uh, moois. En, um, en een van de dirigenten van zo'n koor, dat was ook een zangleraar. En toen kreeg ik een solo van die man. En toen dacht ik, ja maar... Dit klinkt anders dan dat de mensen op de radio doen. Hoe doen ze dat? Is dat iets wat je leren kunt? En zo ben ik eigenlijk begonnen. En toen bleek dan ook dat... Ja, dat ik die koning in de nacht uh, in mijn stem had. Op een bijzondere manier. Ja. En toen? Ja, het is iets wat groeit. Hè? Want toen ik kennis maakte met mijn uh, manager... Echt mijn manager. Die zei, uh, wil je carrière maken? En toen zei ik... Uh, ja, wie wil dat niet? Toen zegt hij, er zijn maar heel weinig die dat willen. Want je moet er een heleboel voor opgeven. En dat is bijvoorbeeld huis en haard. Klinkt een beetje theatraal, maar het is wel zo. He, want je leeft veertien uh, dagen in een hotel. En dan veertien uur in de koffer. En, uh, en dan weer veertien dagen in een ander hotel. En weer uitpakken, weer inpakken, en, enzovoort, enzovoort. Er is dus niks uh, glamorous bij en uh, belangrijke dingen die je zou moeten nemen... beslissingen in wat voorkomt in een gezin. daar ben je ook niet thuis. Hè, mijn vader is overleden terwijl ik niet thuis was. Mijn moeder is overleden terwijl ik niet thuis was. En noem maar op. Heeft u het allemaal ook moeten geven? Ja. Dat, uh, he, want mijn, mijn moeder was jong dat ze stierf en mijn broer ook. En mijn vader was dan gelukkig een beetje ouder, hij was 76. Maar tijd om te rouwen heb je niet. Toen mijn vader overleed was ik in um, Verona. En daar kreeg ik de raad mee: als u het kunt doen in een week tijd, dan mag u weg. Anders nemen we een ander. Niks rouwen. En dat is uh, heel ingrijpend. Heeft u daar nou ja als je dat zeggen? Heeft u daar nou spijt van? Uh, niet spijt, maar ik weet wel dat dat gebeurd is. En uh, ik heb ook een poosje nodig gehad om dat te verwerken. Dat is zo. Mm, natuurlijk, dat kan niet. Hè, want ik heb het mooiste leven wat gehad wat iemand zich maar wensen kan. Op dat gebied op het gebied van uw... Van uw eh... Ja, een carrière maken, laten we het zo zeggen. Ja. He, want iemand die dat absoluut niet wil... Uh, ja, die, die zegt natuurlijk, ja, waar kijk je naar uit? He, maar als je zo in zo'n zo maalstroom zit... Van, van het ene theater naar het andere theater... dan, uh, dan is, heb ik het mooiste leven gehad wat je maar denken kunt. In je leven dacht ik: hé, oh, misschien word ik wel zo'n les. Um, ja, heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. Het is wel zo dat ik wel eens mensen ontmoet heb dat ik denk: hé, hey, dat waren eerst allemaal namen van een hoest, van een platenhoest. En nu zit ik hiermee aan tafel. Dat wel. En ook heel vaak hebben we ons afgevraagd: waarom juist ik? Waarom loop ik hier nou? In toen de tijd heette het nog Perzië. Of uh, in, uh, in Chili. En zo. Waarom juist ik? He, dat is natuurlijk altijd de vraag. En ik denk ook dat ik een beetje, dat ik geloof dat alles uitgestippeld is voor de mens. Dat moet wel, want waarom anders ik? En heeft u enig idee waarom dit voor u uitgestippeld was? Uh, ja, ik denk dat het is omdat ik uh, toch een sterke persoonlijkheid heb. Sterk karakter heb. Hey, want het is niet het makkelijkste leven. Het is echt niet het makkelijkste leven. En ik zie ook bij jonge mensen dat ze niet bereid zijn... om dat in te leveren wat je ervoor moet doen. Hoe heeft u het hebben van een gezin kunnen combineren met uw carrière? Nou, eigenlijk hebben mijn gezinsleden dat gedaan, hè. Mijn dochter heeft. Uh, ja, die is daarin opgegroeid. En. Uh, die heeft nooit anders geweten. Ja, dat is zo. Mijn moeder zingt. Uw man heeft vanaf een gegeven moment met u meegereisd? Ja. Hoe is dat, dat gegaan? Ja, dat was niet zijn overweging, dat was mijn overweging. Want ik wilde niet alleen. Uh, door de wereld reizen. Toen hebben we besloten. Uh, dat hij mee zou reizen met me. En, en uh, meestal was het zo dat ik de eerste uh, repetitietijd was ik alleen. En uh, tegen de tijd dat het spannend ging worden, dus de voorgeneralen en, en, en belangrijke repetities. Dan was hij ook bij me in het hotel. En dan nam hij een hoop uh, dingen uit mijn handen, beslissingen en, en dingen die geregeld moeten worden en zo. En dat. Uh, daar ja, ben ik hem dankbaar voor dat hij zo geëmancipeerd is geweest altijd. Om dat te kunnen verdragen. Ja. Is daar wel eens kritiek op geweest? Jawel. Van, je bent een man van, en je loopt wat, wat voor kritiek was daarop? Nou, heel hele smerige kritiek. He, maar uh, ja, we hebben ons altijd maar getroost. Dat zijn niet onze vrienden. Maar wat zijn de mensen daar dan? Dat ik... Nou, dat hij leefde van uh, wat ik, uh, dat ik werkte. En dat hij niks deed. Ja, en dat zijn natuurlijk niet je vrienden, want... je vrienden weten dat hij uh, nog nooit aan zijn leven niks gedaan heeft. Dus uh, ja, we waren zo verstandig om... Uh, niet, niet eens naast ons neer te leggen. Gewoon uh, geen omgang daarmee mee. Maar uh. het helpt helpen uw zaken. Ja, ook. En er zijn genoeg dingen in het leven hè, die de vrouw doet zonder dat je daar erg in hebt, die, ja, die doet mijn man dan. He? Ik doe nog steeds niets. Mijn man runt het huishouden. U bent eigenlijk opgegroeid in de tijd dat er nou helemaal in de oorlog... dat eigenlijk amper muziek was. Mensen ja. maakten zelf muziek. Ja, dat hebben wij ook gedaan. En mijn vader en moeder kocht een piano voor het uh, geld van de radio... want die moesten ze inleveren. En mijn, uh, mijn vader speelde banjo en uh, mandolin dat speelde niet eigenlijk... En mijn broer speelde piano en mandoline en banjo en gitaar. En, en mijn moeder had een hele leuke stem, mijn vader ook trouwens. En dus wij zijn eigenlijk nooit zonder muziek geweest. Nooit. Dat was, is ondenkbaar voor mij, een gezin waar geen muziek in voorkomt. Ja. U bent eigenlijk altijd met muziek geweest. En op een goed moment veranderde dat ineens dat u zelf iemand zou zijn... die gangres zou worden... Kun je zich ook dat moment herinneren? Nee, eigenlijk niet. Nee. Ik, ik kan me niet nee. ik kan me niet realiseren wanneer of die stap is gebeurd... dat ik een, een professionele zangeres was. Een zangeres. Nee. Ik heb ook nooit het gevoel gehad dat de mensen mij zo bekeken hebben. Nee. nee dat u zoveel internationale Ja, ja hè, maar ik heb altijd gedacht dat de mensen mij bekeken hebben als... Ja, ze ziet er leuke uit, een leuke mevrouw... of geen leuke mevrouw, of wat ook. Hè, dus niet mijn beroep als eerst stellen. Dus maar mijn persoon. Ik ben Christina de Nee, nee. De grootste diva van Nederland. Absoluut niet. Zoals in de krant in 1973 stond... de meest bewonderde zangeres van Nederland. Ja. Dat heeft u nooit gedacht? Nee, nooit gedacht. En uh, het uh, verblijft me en het frappeert me ook heel vaak. Want ik ontmoet natuurlijk nog wel mensen die zeiden... Uh, alsnog bedankt voor al het mooiste wat u ons uh, geschonken heeft en zo. En uh, dat doet me plezier. En, maar ik heb nooit... Nooit aan gedacht. En uh, ik heb ook heel weinig de gebruik van gemaakt. Uh, let wel, ik weet natuurlijk wel dat dat bestond. Hè? Maar ik heb er... Uh, uh, soms vind ik het om er gebruik van te maken pijnlijk. Hè? Zo in de vorm van... Uh, ja, voor u zijn de kaartjes omdat iedereen weet wie je bent. Of komt u maar hier maar zitten? Dat heeft u verdiend. He, dus uh, extra dingetjes die je krijgt, vind ik soms heel pijnlijk. En dat wilt u dan niet hebben? Nee. Heeft u niet ik van. Hebben heb we zo hard voor gewerkt, dan nou wil ik ook wel lekker een beetje. Nou, het ligt eraan. Het ligt eraan hoe ze mij behandelen. Ik weet dat de mensen altijd zeggen. Uh, ja, je, bent helemaal niet, uh, zo, uh, je bent helemaal geen diva. Daar vergissen ze zich in. He, want als ze me niet behandelen als een diva. Dan ben ik een diva. Wanneer? Nou, als iemand lelijk tegen mij doet. Ja, of mij uh, op het... Uh, als ze zelf zeggen van... Ja, u, kan, uh, u kunt nou wel uh, deutkom zijn... Maar daar ben ik niet van onder de indruk. Ja, dan ben ik toch wel echt deutkom. Op dat moment ben ik de diva. En wat doet u dan? Um, Sneren. En dat kan natuurlijk heel goed. In een leven lang hoort u vandaag de opera-zangeres Christine Deutekom... in gesprek met Carrie de Zwaan. Een goede regisseur is voor mij iemand die zijn oorspronkelijke regie... Um, kan enten op verschillende personen. En de bedoeling mee, bijvoorbeeld als we kijken naar nu... Uh, die Fandom of the Opera... die gaat over de hele wereld hetzelfde. Ja? Uh, als we bij de derde maat een hand omhoog moeten brengen... gaat over de hele wereld hetzelfde. Ik weet dat dat de vraag was. Nee, dat wil ik niet, want dat is nooit zo gedaan. Dat vind ik een hele doeme regie. He, want uh, ja dat is klonen, dat is geen uh, regie. En uh, in de operawereld is dat ook haast onmogelijk... omdat je met gasten werkt en zo. En uh, ik heb eens in een regie gestaan, die was gemaakt voor ons draad Niet in de eerste, de, eerste, de beste theater dat was in de Metropolitan... En KBJ uh, draait linksom. En mijn natuur zegt rechtsom. En uh, de regie was van een gerenomeerde uh, regisseur. En uh, tot standpoet ons toe, want ik had gewoon een beweging... omdat het tegen mijn aard en natuur was. En daar hebben we over gepraat. En toen zegt hij, ik ben dom geweest. Houdt u van... Uh... Klassieke standaardregie, van opera, houden van heel moderne regie? Uh, ik hou van. Uh, ja, ik hou ook wel een beetje van, van moderne. Als het maar niet met de haren bijgesleept is. He? En ik vind ook dat je het publiek niet op kan zadelen met. met uh, psychologische gedachten. Uh, he, want bij hoeveel mensen komt dat nou aan? En de rest zit te kijken met een soort verbijstering. Ik hou ook niet van de regie dat als een, een, een, iemand een hele moeilijke aria zit, zingt... Uh, wat heel vaak een beloning voor een zanger is. Hè? Dat hij na zijn recitatieve en in het verhaal voorgekomen te zijn... een aria krijgt waar hij dan alles in kwijt kan. Zijn emoties enzovoort. En dat wordt dan weggeregisseerd in de vorm van uh, zes wiebelende mensen voor hem. Of uh, mensen die over het podium heen rennen. Of een plotseling in donker zetten. Noem maar wat op. Hè? Dus dat datgene wat voor jou het belangrijkste is als zanger... dat dat gebagatelliseerd wordt door niet te zaken doende bewegingen. Komt het dan vaak voor? Ja, dat komt uh, jammer genoeg heel vaak voor. En heel eerlijk gezegd, ik, het maakt me boos en het maakt me ziek. En soms ga ik ook weg daarvoor... Wat bedoelt u met doorpsychologiseren? Ja, uh, ik heb eens. Um, uh, Don Giovanni heb ik de Donna Anna gedaan. En dan krijg je uh, met collega's hoor. samen de verhandeling van. Ja, was Leoporello nou uh, homoseksueel? Of kreeg Leoporello nou. Uh, de vrouwen die Don Giovanni niet meer wou. werden die doorgeschoven naar Leoporello? Allemaal die, uh, die onzin. Ja, wat moeten we daar nou mee? Ja, of een, um, een bal in waar de Oscar dan uh, smorgens wakker wordt. en je ziet dat hij bij de, bij, uh, de, de, de tenor uh, in bed uh, zit. Of zo. Dat, uh, ja, dat vervult me met afgrijzen. Ja, dat gaat me nou net iets te ver. U vindt dat het er niet bij hoort? Ja, ik vind dat het er niet bij hoort. En want, uh, hoe moet je nou waarmaken dat die, diezelfde tenor, om, om bal en mascara te blijven, verliefd is op Amelia. En, en uh, het een of ander met Amelia wil doen. En dan zo'n... Want dat is het verhaal. Als is, moet je heel goed met je emoties kunnen werken. Ja. Waar ligt dat, die grens tussen je emoties en het beheersen en het uitdrukken? Ja, het beheersen, hè? Het is voor mij altijd geweest alsof ik keek naar iemand. Hè? Het, het, het was wel degene die ik zag. Dat was ik wel. Het was, had mijn figuur en zo. Mijn gestalte. Maar ik dacht altijd... Ja, hoe gaat iemand nou dood die vergif heeft ingenomen? Of... Medea bijvoorbeeld. Die vrouw maakt ze eigenlijk uh, haar kinderen dood. Dat is nog maar de vraag. Ja? Maar wat gaat er dan door zo'n vrouw heen? Hè? Norma stond voor hetzelfde uh, dilemma natuurlijk. En wat gaat er dan door zo'n vrouw heen? Ik geloof dat dat ook de reden is uh, geweest, altijd. Wat voor mij het spannendste was van de partij: hè? dat je daar je gedachten over kunt laten gaan. Van, van Wat denkt de moeder nou die... die uh, haar kind doodmaakt? Of voor, het, voor de beslissing komt te staan? Kon je dat ook navoelen? Ja, dat heb ik wel altijd. Toen moest ik daarover nadenken. He, en als op het moment dat je dat besluit neemt... in Norma bijvoorbeeld... Als ik mijn kinderen doodmaak, dan komt mijn geliefde weer bij me terug. Want die kinderen staan mij in de weg. Ja? Tuurlijk heb ik daarover nagedacht. Maar ik wist ook onherroepelijk, meteen. Het kan niet zo zijn dat, dat, dat ze dat doet. Het dat tot mij tot de onmogelijkheden. Dat een moeder een kind uh, leed aan doet. Had u dan niet moeite met die rol? Jawel. Maar dat heb ik ook moeten leren. En hoe lost u dat op? Ja, in het begin huilde ik veel. Hè? Dus, en als je huilt, dus, dan kun je niet meer zingen. Dus dat moest gewoon een beetje afstand van nemen. Niet over nadenken. En een beetje bagatelliseren. Zo van, je weet dat je het niet doet. Dus u heeft echt gewoon gezegd... Norma doet het niet nu. Ja. En toch was u wel in staat om die, om die rol zo uit te drukken. Ja, ja dat moet. Tot dat zover dat... dat hou je in de hand, heet dat dan. Maar om een emotie mooi uit te kunnen drukken... moet je hem ook wel na kunnen voelen. Ja, maar je, je hebt wel je grens. Want anders ga je over de grens... en dan kom je geëxalteerd over. He? Niet meer als betrokken bij datgene waar je mee bezig bent. Dan ben je dus zelf overheen gestapt... en dan heb je ook geen contact meer met het publiek. Zijn er ook rollen die u niet heeft gedaan... omdat u het emotioneel voelt? Ja, um, dat is uh, Butterfly en um, La Traviata. En waarom dat? Nou, La Traviata, omdat uh, dat is de meest eenzame vrouw in, in, de, in de operawereld. En dat uh, vind ik ook het meest verschrikkelijke wat een mens kan overkomen... En uh, Butterfly, omdat ik uh, met het de gedeelte waar ze met het kind bezig is. Hè, dus dat ze dan afscheid neemt van het leven terwijl ze dan met het kind, uh, haar kind bezig is. En eigenlijk is het ook een vorm van verlaten zijn. Hè? Nog helemaal goed kunnen functioneren en weggegooid zijn. Dat, uh, en dat kon gewoon niet verwerken. Die zijn nu wel aangeboden wonen. Ja, tuurlijk. Eén keer heb ik uh, het geaccepteerd. En toen, dat was in zo'n bananenstaat. Dus in die tijd dat ik daar naartoe moest, was er een andere regering. En die zag dat uh, niet zo zitten. Dus die heeft de hele opera toen opgedoekt. En, uh, dus toen is dat niet doorgegaan. Maar verder heeft u ze nooit geaccepteerd? Nee, nee. Ik zou ook op de... De duettenplaat die ik gemaakt heb met Jan Derksen... daar zouden we ook het grote duet uit Traffiaat opgezet hebben. Maar zelfs dat lukte me niet. Nee, Traffiaat... Ja, ik kan niet zingen, ik huil. Dat heb ik niet in de, in de hand. Of ik moet helemaal niet denken waar ik mee bezig ben. En dat kan natuurlijk niet de oplossing zijn. Tanzen möchte ich, jauchzen möchte ich. In die liebe Welt erschlein. Meine schönste der Frauen, mein allein. Lass dich wasen, lass dich halten, küsse dich auf mein. Wer ist so seliger heute? En dit is dan de operette en dat is dan mijn dochter. Die, die, die speelt daar de, is de battle-student. Heeft u veel plezier gehad in de operette? Oh ja, ja, ja, ja. Ik zou ook iedere aankomende uh, zanger die het echt uh, als opera wil gaan doen... en op de op het, zich op het podium bewegen, zoek een vereniging op... en maak de vereniging blij met, met je stem en, en kijk of je of je daarmee weg kunt, hè? of je daar die, die discipline op kunt brengen... om, om, om solist te zijn. Want je moet echt gedisciplineerd zijn om een, uh, een, een solist te zijn. Dus u raadt ze aan om naar de Operettevereniging ja, te gaan? Ja, tuurlijk. Wat hebben wij? Kijk, je moet Duitsland niet rekenen, die heeft. 58 theaters. Hè, dus dat is een onderdeel van hun opleiding... dat ze daar met kleine rolletjes kunnen beginnen. Hè, maar hoe kun je nou zeggen, ik wil solist worden in de opera... terwijl je niet eens weet of je het wel, uh, of je het wel leuk vindt? Ja, want het is, het is niet leuk. He, want de mensen die geen solist zijn... of een kleine solist, dus laten we zeggen... De in een klein ensemble optreden... die hebben altijd de grootste pret. Maar als jij een solist... kun je dat gewoon niet uh, permitteren. He, je moet uh, altijd denken... nee, ik moet direct op. en, en, en Ik wou ze maar op, jongen, met hun gelach en gegiechel. Want dan kun je niet aan meedoen. He, dus... Uh... Dat kun je bij zo'n vereniging, kun je dat echt uitproberen. En ik weet zeker dat verenigingen er heel blij mee zijn. En u raadt het uw leerlingen ook aan? Al. Ja, als het. Hè, want er zitten een paar leerlingen van mij in de Fentum. In de en uh, ja, die, die, die. Ja, er zijn mensen, als het, als ik ze vertel, die, die mensen van mij zijn sowieso geen leerlingen. Want ik werk alleen maar met mensen die praktisch klaar zijn met hun stemvorming. Dus ik noem ze liever studenten. En als ik dan zeg, ja, die zitten van mij in de, in de, in, bij de Phantom... dan kijken ze me wel eens heel raar aan, soms misprijzend. Maar het is wel de, een van de weinige plekken waar ze hun voeten... Uh, naast elkaar kunnen zetten en heen en weer kunnen lopen... en kunnen uh, ontdekken of ze iedere avond kunnen werken met een dirigent... die ook niet iedere avond hetzelfde is, et cetera, et cetera. Dus niks, uh, geen kwaad ervan. He, want het is uh, uh, kentekenend of tekenend voor de solist... of hij zich daar handhaaft. ja of nee. Ja? En aangezien wij geen andere mogelijkheid hebben... Het forum weg is, beperkt is. En, en, en ja, we hebben dan Zuid hier op het plein, daar praat ik maar niet eens over of iemand de, de kans krijgt daarvoor. Hoezo? Nou, omdat die kans is daar niet zoveel voor is. Die kleine rollen worden naar mijn smaak te weinig bezet door mensen die uh, het vak moeten leren. Hè, maar uh, Het is niet één niet een, echt een verwijt. Uh, aan, aan, het, aan, het, aan het theater. Maar er is geen andere mogelijkheid. He, er zouden meer uh, provinciale theaters moeten zijn. En die zijn er niet. Dus ach, zoek het dan bij, uh, bij opreddenverenigingen. Ja. He, want die moeten ook leven. Ja. Dat is mijn oude lerares. Die alweer een jaar of tien geleden overleden is. Cobie Riemersma. Ja, Cobie Riemersma. En dat is dan de plaatopname. Moet je kijken, er staat, uh, hoe heet die bij? Placido Domingo. Met een hele jonge Placido Domingo. Ja, die kun je haast niet meer herkennen, hè, zoals wij hem nu kennen. En uh, ik moet ook lachen als ze zeggen... Dus jongens zangen Placido Domingo. En dan zie ik eigenlijk al een beetje... Mm, toch wel naar de leeftijd toe, rakende, leeftijd toe Persoon, hè? Terwijl ik hem. Ja, ik sta er zelf ook nog als een melkmuil erbij. Hè? <lacht> ja. En dat, is de, de, de, dat was de Adonis onder de Tenoren en dat is. Um, Mario del. Oh nee, sorry, Franco Corelli. Dat is in Parma, dat was zijn geboortestad. Met Renate te bouwen? Ja. Ja, wauw. Zij zat er in. De, en heel leuk, want uh, dat werd ook aangekondigd. Hè? Uh, dames en heren, we hebben, buiten dat we zo fortuinlijk voort, uh, zijn geweest om, om de beste zangers te hebben. Uh, Franco Corelli, en dan gaat er natuurlijk een gejuich, gebrul en noem maar op, op. En zijn we ook zo gelukkig om. Uh, onze beste sopraan in superlatieve wordt het dan aangekondigd, Renate Tebaldi. En, en dat gebeurt dan allemaal voordat de voorstelling begint. En, en dat, ja, dan, alles is dan alweer aanwezig om een fantastische voorstelling te hebben, natuurlijk. Dat wordt gecreëerd, zoiets. Dat wordt in Italië gecreëerd? Ja. Dat is een beetje weinig, wordt dat in Nederland gedaan? Ja, dat uh, wordt inderdaad heel weinig gedaan. Hè. Als, ik, als ik nu vertel dat. Voor Greet Brouwenstein, wat uh, ook niet een uit vlak het sopraan is geweest, uh, men niet in staat is geweest om haar een jubileumconcert aan te bieden. Gewoon omdat er uh, geen geld voor uitgetrokken werd. Geen belangstelling. De belangstelling was er wel, maar ze kreeg dat gewoon niet van de grond. En uh, ik vind dit schaamtevol. Zoals ze met ons om gegaan wordt. Dat uh, ik heb soms het gevoel dat ik de enige ben die trots is op onze andere artiesten. En dat vind ik heel uh, beschamend. U heeft een, een operatie gehad dat was een keerpunt in uw leven. En toen bent u eigenlijk weer overnieuw begonnen. Hoe is dat? Nou, um, de operatie die ingreep was van aard dat uh, de chirurg zei, u heeft 15 jaar bijgekregen van mij... En, uh, maar ik had me voorgenomen. Ik werk niet meer zo hard als dat ik gedaan had. Maar ik ben daar met een sneltreinvaart uh, weer aan het werk gegaan. Anderhalf jaar lang. En uh, toen herkende ik ook weer de klachten die ik had voor mijn operatie. En dat is voor mij de reden geweest dat ik opgehouden ben. Maar toen was ik al... 56. En uh, ik heb nooit uitgekeken als zijnde een zangeres die nooit op uh, zou willen houden. En ik geloof dat als je door wil blijven zingen tot je 65ste... dat je een, een beetje aan een heel late kant bent hoor, om op te houden. Toen bent u opgegaan met en zingen en toen heb ik uh, ongeveer vijf jaar niks gedaan. Ik heb uh, wel uh, de hooi in het gras... had ik wel uh, jonge lui die bij me kwamen. Maar echt opgepakt als zij de bevrediging vinden in lesgeven... nee, dat had ik niet. Dat, uh, dat was me te veel. Ik kon ook helemaal niet meer met mijn emoties overweg. Dat, uh, dat heb ik nu veel beter in de hand... Maar uh, ik denk dat dat ook mijn periode is geweest... dat ik beseft heb dat ik van alle mensen die ik verloren heb in mijn leven... Uh, aan mijn rouwtijd uh, bezig ben geweest. Hè, dat, uh, dat is wel degelijk iets wat bestaat. Ik heb gewoon vijf jaar nodig gehad om te accepteren... dat uh, dingen weg zijn geraakt weggegaan zijn... in de tijd dat ik geen tijd had om daarover na te denken... Dingen en mensen. Ja. En toen, na nou die vijf jaar? Toen ben ik dan gestapt in lesgeven en me daar intens mee bezig houden. Dat is ook voor mij de enige manier waarop ik het zou kunnen doen. Want mijn man zei wel eens: Zet toch toch van je af. En, en ik weet ook wanneer ze audities gaan maken. En ik voel ook met ze mee als het niks geworden is en, enzovoort enzovoort. for a good effort. <laughs> <laughs> I, don't, I feel like I'm under after everything I'm using an awful lot down here. You do? Yeah. You know, when you put it there so much yeah. then it can't come out. Oh right. you mean, because you, you don't let go. You're... That's what you do. So it needs more freedom. Yeah. That's it. But you need 30 years' experience. <laughs> That's right. That's yes. Well, I'm sure, you know. And you, you, you get the same way. Because uh, you have a very high voice. Het uh, it zou iets anders zijn als ik het aan iemand zou vragen die moeite hebt met die hoge noten. Maar jij hebt hoeft daar geen moeite voor te doen. Jij moet er moeite voor doen om hem niet zijn nek om te draaien voordat hij eruit is. Yeah. Dus dat je hem er echt, echt zo laat gaan. Vertrouw daarop. Hoe minder of je doet in jouw geval, hoe, hoe beter of het is. Maar oh, dat de klank. Als, als ja, de ik, klank is gewoon. Als, als je doet ervoor, ja. ik hoor gelijkwaardig zitten. En yeah. dan kan ik ernaar. Ja, maar, als... maar ik, kan, ik kan natuurlijk niet in de zaal zitten en zeggen. Zo moet die klinken. Zo moet hij omklinken. Ik moet ze zingen. Nou, het, het moet andersom zijn. Hè? Het moet zo zijn dat ik denk, ja, dat is mijn klank. Ja. En nu doe jij het andersom. Dit is oh. mijn klank, wordt nu jouw klank. Maar het moet andersom zijn. Dus dat ik zit, zoals nu, ja. dat ik denk, ja, zo is het. Oh, Grijp je? moet je eigen klank leren kennen. Eigenlijk. Ja, het, dus oh, zo klinkt het. het. Dan ja. is het dezelfde klank ja. Ja. als die jij van mij wil uh, ja. of krijgt. Ja, ja? oké, okay, uh, eventjes hoera, hoera, hoera. Ja. Nog maar een hoera eventjes. Ja, oké. Okay. Ja, de... Ja, de... Ja, de... Ja. Ja. ja? Ja, Alles op Daar Ik heb altijd een haartje ervoor op het ik Dat merk als ik iets doe. Nou, het is zo, hè? Huis. De maar. Ja, ik ben altijd bang dat ik hem te hard aanzet. Ja, en dat komt er niks. Want je kunt niet uitmikken of iets. Hoe hard of, of hoe zacht iets. Ja. En dat is wat je doet. Dus. Dus je wil niet te hard. Je ook nee, stuur me daarmee, maar dan, dan heb ik het. Nee, nee, dat klopt. Ja? En okay. maar, er is ook nog. Let erop dat dat een achtste is. En dus niet. Uh, Juist. Ja, oh, zie dus okay, wat een Hoe is een de als lerares? Een fantastische lerares. Het is iemand die natuurlijk een vakvrouw is. En absoluut weet waar ze het over heeft. En uh, weet dingen over te brengen. Duidelijk te maken met name. Veel plezier, hard werken. En uh, ja, resultaten. Daar ben je mee bezig natuurlijk. Dat is de bedoeling. Ja, want u bent beroeps? Ik ben beroeps, ja. Ja, gelukkig wel. <lacht> het is het mooiste vak wat je hebben kan. En uh, een van de eerste dingen die ze me geleerd heeft... was uh, toen ik hier kwam. Ik zong met, uh, met een... Enorme dosis lijf, heel veel energie. En toen zegt ze, als je zo doorgaat, dan leef je niet lang in dit vak. Dan help je jezelf om zeep. Dus ik heb geleerd om om te gaan met mijn energie... en om te gaan met mijn stem op een verantwoorde wijze... zodat ik het lang vol kan houden. En dat was een belangrijke les. En daar zijn we eigenlijk nog steeds wel mee bezig. Dus dat heeft goed geholpen, absoluut. Oké, we gaan even terug. Ja. Ik hoor van jou. Een seconde die anderen die, andere, die horen niet dat is te betekenen dat je hier je met de windows niet doet <shading> is nou niet het optreden. Oh. Oh. Dit is toch eten en drinken? Nou, dat gaat het toch doen zoals ik het wil. Ja, ja, klopt. Zal ja even en, en het dat klopt. en dat is niet... Dat hij dat doet, dat doe ik dan. Nee, He, want ik, heb, ik ben toch mijn ei kwijt. In het lesgeven? Ja, want die heb ik bij hem geplant. Ja. En ik boet dat ei uit, mag ik maar zeggen. Ja. Ja. Gaat u dan ook eens kijken? Oh, sorry. Nou, heel weinig. Omdat uh, ik werk mee... Als je Ja, ik werk mee en dan, uh, ik ben doodmoe. Want ik kan niks meer aan doen natuurlijk. He, het is maar pas dat ik rustig zit in de stoel. En, en, uh, maar er hoeft maar iets te gebeuren, dan, dan ben ik van slag. He, dan, uh, als er maar iets gebeurt wat we niet ingestudeerd ja. hebben... of dat ik denk dat, het, dat we het niet zo geleerd of gedaan hebben... Dan, uh, dan ben ik van slag, dan ben ik buiten adem. en dan, dan, dan Super ja dan ben ik, krijg ik echt een beetje ademhalingsmoeilijkheden. En is er nou een verschil tussen de mensen die professioneel al werken... zoals vandaag, die vandaag lesgeeft, ja. en de mensen op het conservatorium? Ja, er is een heel uh, verschil. Het is uh, voor mij lastiger om met conservatorium mensen te werken... omdat mijn drijfveren zijn heel sterk. En dat heb je natuurlijk bij mensen die al in het vak staan. Want die weten dat dat de enige manier is en uh, mensen die nog op het conservatorium zitten... ja, die hebben nog een beetje meer tijd. Dat gevoel hebben zij. En dat is natuurlijk ook zo. Maar dat, dat gevoel heb ik niet. He, ik ben daarmee bezig als professie en dan, dan heb je geen tijd meer. Zou u dan niet eigenlijk alleen les moeten geven aan professionals, of dat toch niet? Nou, het zijn... Um, uh, wat is een professional, hè? Het is zijn mensen die betaald worden voor datgene wat ze doen. Dat is dan voor de leek een professional, Maar het kan ook iemand zijn die er niet voor betaald wordt... maar die dezelfde drijfveren heeft. He, dus dat, dat is waar ik naar zoek en waar ik een les aan kan geven... mensen die gedreven zijn. He, dus die niet kijken van... Uh, ik heb al meer les, als, ik ben moe, ik heb meer dan uh, een uur les. He, dat komt gewoon helemaal niet voor bij mensen zoals... Uh, waar ik daarnet uh, mee gewerkt heb met bettend die, die ja, de tijd vliegt. Ik zie u ook meedansen en meezingen. Het is de enige <laughs> fantastische voorstelling. Nou ja, graag gedaan. Christina Deuterkom in een aflevering van Een Leven Lang. Een bijdrage van de NOS eerder uitgezonden in 1994. Techniek Dick Boogaard en Bram Hengeveld. Presentatie Petra van Hulsen. Samenstelling Carrie de Zwaan. En dat is een naam, Carrie de Zwaan, die in dit programma niet vaak gehoord wordt. Filmmaker de Zwaan werd geboren in 1946 en overleed in januari 2010. Christina Deutekom is still going strong. Ze vierde eind augustus haar 80ste verjaardag. En aanstaande woensdag brengen vrienden en vakgenoten in Carré... een hommage aan de operazangeres. Daarvoor zijn nog kaarten beschikbaar. En het wordt ook door Max opgenomen en met kerst uitgezonden. Een mooi stemmig moment voor een dergelijke... volgens de berichten spetterende show. Allereerst moet in ieder geval in Carré zelf het dak er nog af... aanstaande woensdag. Het is een half minuut voor vier en dat betekent dat het tijd is voor een kort journaal. En daarna gaan we verder met nachtvluchten. Hier bij Max in het volgende uur kunt u gaan luisteren naar Piet Noordijk. De alt-saxofonist overleed eerder deze maand op 79-jarige leeftijd. Heel graag tot zometeen.